My I just can't, I just can't, I just can't control my feet. I, I just can't, I just can't, I just can't control my feet. Sunshine, I don't blame it on Zandvoort op uh, zaterdag. de Bleemit Anders, Sunshine. Uh, dat waren uiteraard de uh, Jacksons. We gaan meteen over naar uh, Duitsjesveld. Want Piet, goedemiddag. Piet Pijper. Goedemiddag. Goedemiddag, ja, het is een hele tijd geleden dat we jou gesproken hebben. Ja, in ieder geval vorig jaar was het. Vorig jaar, ja, dat, dat klinkt nee, nog ja. verder weg. Dus, uh, ja, ja, nee, maar het was december. Ja, en, een tijdje uh, geleden. De winterstop hebben we gehad. En we zijn weer oh, lekker aan het voetballen. stop wel, ja. We zijn lekker aan het voetballen. En ik zit hier met uh, jullie, onze alle collega Jaap Koper... zit ik hier in het zonnetje op het bankje in het, in het duintje. Dus het is echt uh, het is, het is, het is een geweldige ambiance hier. Het is zonnig en lekker weer en lekker voetballen weer. En we zijn natuurlijk uh, om uh, half twee gestart. Zandvoort tegen Muiden. In dit geval een uh, wedstrijd in de onderste regionen. Ook uh, Muiden staat twee puntjes boven ons... En hij uh, staat nou, twee punten onder. Bij, bij winst gaan we ze voorbij, dus het is een heel belangrijke wedstrijd. Qua, qua bezetting in het team uh, missen we toch nog wel een aantal uh, spelbepalende spelers. Nigel, Nigel Christine is met vakantie. Uh, de, de, Koen Magielsen is nog geblesseerd. Karsten Vries is nog geblesseerd. Perk uh, Belekamp uh, zit op de bank. Het is ook een vast eerste elf te speler. En de gebroeders Feth uh, Toet zijn om uh, privé redenen even niet beschikbaar voor het eerste, dus dan missen we Otman en zijn broer de spits. Dus die missen we wel. Dus we hebben wat aanvulling. We hebben een debutant vandaag, Jeden, uh, Jeden heet hij. Uh, die is, is, is ja, 18 jaar en het is een, een, heel, een mannetje van 1,20 meter lang. Maar uh, collega Jaap zei dat hij kan wel voetballen dus... Dat, dat, dat, is wel, dat is wel iets voor de toekomst, maar ook vandaag staat hij in de basis. Oké, okay, ja. We, yeah. we zitten nu een beetje in de 35 e minuut. En uh, het zijn over die weer wat kleine kansjes. Dus, uh, onze keeper staat goed te keeper in de goal. Bloem. Mika staat goed te keeper. Heeft al een paar keer handelend opgetreden. En het blijft. Dus die heeft de nul wel gehouden. Aan de andere kant krijgen we hem nog niet in. En uh, net niet in. Nou goed, het, het is een over en weerspel En het kan alle kanten opgaan. Het is duidelijk een wedstrijd in de onderste regionen. Maar dat, dat, dat hoort er netjes. Zeker. Er maar ja, dat dus komt ook, Piet, omdat er veel geblesseerden waren en nog steeds zijn, natuurlijk. Ja, we missen gewoon een half elftal en, en, en, en gaan eruit. Het is ook dus. De, kijk, onze trainer gaat weg. Dat heb ik jullie vorig mei, vorige keer op het het Die stopt ermee. En, en, en ondertussen is er een hele mooie aanval. En de debutant die met de tel van anderhalve ander, ander meter hoog, die geeft een voorzet aan Jesse de Haan en de zijn 1-0 voor. 35 minuut, dus dat is heel mooi. En we spelen in hoe we graag willen spelen. Dus we spelen tegen nu naar, naar, naar onze verkeerde kant toe. En dus 1-0 voor en straks gaan we nou naar hoe dat heet. Dus wordt het, het terras is ook mooi zonnig straks, dus het wordt een mooi einde. Dus 1-0 voor, dan 35 minuten. En uh, oké. Okay. Kijk, ja, nou ja, dat is leuk dat we die weer even mee konden nemen, Piet. Ja, het is dus echt mooi. <laughs> Zeker nee. weten. Nou, we gaan je straks uh, weer spreken. Dankjewel voor uh, dit moment. En okay. uh, doe even de groet aan Jaap Koper hè, van ons. Ja, ja. Koper krijgt de groeten. <laughs> ja, uh, oké, okay, tot straks, Piet. Hoi. Dag, Piet. Dag. En geniet oh, van dat dag, je weer, weer uh, daar uh, duimpje stelt, Want het is in, uh, inderdaad lekker weer. En straks uh, ga ik vertellen wat we allemaal gaan doen. Althans, Dolly gaat dat uh, vertellen. Ik ben zelf ook wel een beetje benieuwd. Hey, so. Ja, het is wel tof, een tof, nieuw hoor, uit, uit, de, uit de grote hoed. Maar dat hoor je <laughs> naar deze plaat van Diana Ross. ...van Diana Ross en Touch by Touch. Het is uh, 10 graden hier in Salford. Lekker winterweer, uh, Dolly, hè, met 10 graden. Mogen ja, we niet ja. uh, overklagen, toch? Ik ging met mijn schaatsen aan de deur uit... maar uh, nou, de dat... koude kermis thuis. Nou, dat gaat niet lukken, inderdaad. Ik lag plat op de wereld. Helfstede steden <laughs> zit er voorlopig niet in, denk ik, uh, zomaar. Nee, nee, nee maar ja? dus ze verwachten wel in de komende 10 jaar... ...dat er weer eentje gereden gaat worden, Ik ah, gisteren dat... op de televisie. Dat zou wel mooi zijn... We hadden ja. vorige week een gast uh, in de uitzending... en uh, ja. die zei uh, zelfs dat dat misschien in februari dit jaar al... Uh Gaat, uh, ja, want we, ga, we gaan nog een winter krijgen. Dat, uh, dat is inderdaad al voorspeld. Hè? We gaan straks weer met de temperaturen naar beneden. Ja, waar gaat het op uitlopen? Ja, nou ja. We wachten het uit. Het zou toch wel leuk zijn, hè? Een zeker zeker we weten. Hoewel ik wel, uh, ik was niet blij hoor met die gladde stoepen weer. <lacht> oh. <lacht> nee, nou ja, Of het weer glad gaat worden, dat uh, vertel jij ja, straks, hè? Om uh, nou, half drie. Ik, ik, ik zit eventjes op de korte termijn hoor. Ik ga geen lange termijn nee. Te doen. Nee, maar het kan morgen bij wijze van spreken wel weer vriezen. Nee, volgens mij niet. Volgens oh, okay. mij niet. Nee, okay. volgens mij uh, ik, dat duurt nog een paar dagjes. Mooi, maar, ja. mooi, mooi. Hey, Hé, wat dus. gaan we vandaag doen, Dolly? Leuk dat je ja. erbij bent. Ja, dankjewel. Ik vind het ook fijn dat er weer mag zijn en kan zijn. Hè? Zeker weten. Uh, we gaan natuurlijk uh, door de drie uur heen die het programma duurt, verschillende nieuwsberichtjes uh, verkondigen. Uh, van alles wat er in en rond Zandvoort speelt en heeft gespeeld. Dat gaan we allemaal eventjes meedelen. Uh, we hebben om half vier de evenementenagenda. Um, nou ja, Pit Report natuurlijk met Randall Lawson. Ja, want uh, de eerste auto's zijn gepresenteerd voor Zo, het uh, nieuwe jaar. Oh, wat dan heb uh, je de... kan je van een auto, heeft die Max, hè? Ja, die Max, mooi, mooi glimmend, hè, dit God, keer. Wat zie nou? Ja, zeker weten. Prachtige auto. Maar ja, daar zal Rendell inderdaad van alles over vertellen. Want die zal wel heel enthousiast erover zijn. En het slot van uh, Dakar uh, Rally. Ook uh, daar uh, straks meer over. Ja, ja, ja. ja. ja alles wat met uh, autosport te maken heeft, denk ik. Hè? Mm -hmm. uh, het dier van de week hebben we natuurlijk weer. Om uh, kwart voor vijf is dat een beetje richting het einde van ons programma. En tussendoor bellen we natuurlijk regelmatig met Piet Pijpers over de stand van zaken op het voetbalveld. Tegen Ijmuiden. En wat zijn we ja. lekker begonnen met uh, 1-0 uh, in de eerste helft? Ja, dat mochten we net live meemaken. Dat super! Zo, super. Hè? Leuk! Nou, of we er 2-0 uh, van uh, kunnen maken aan het eind van de eerste helft. Dat uh, gaan we zo dadelijk proberen. Ja. Want we gaan hem zo meteen gewoon weer bellen uh, naar de volgende oh, yeah. plaats. Oh, sorry dat ik het uh, zeg. Yeah. Als of de buren slapen, slecht. Oh. Royaal, Royaal. Weet ik eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben? Ze tilt me op en rat me keihard op de raam. Hij zit in we zijn samen kapitein. Maar ben je net een beetje weg van de kader? Ben je weg? Gaat het anker alweer uit? Ah uh, ah uh, ah uh, hey, ah ah ah ah ah ah ah ah ah Zeg jij ja, dan zegt ze nee en andersom. Het is een nieuw en je moet samen leren varen. Maar sta je zeil eindelijk lekker in de wind. Zul je zien, gaat het roer meteen weer om. En dan streelt ze dan zwijgt ze. En ik streel en zwijg naar haar. We gaan hoe dan ook vandaag nog uit elkaar. CD day for you stay Ik ga je zeggen wat het echt is Je gaat moeten uitloggen uit mijn Netflix Die kieseksjas, e die ga je niet meenemen Je wil de kat, maar hoe gaan we dure twee delen? Ja, ik weet, je hebt een nieuwe man Ik heb een nieuwe plan. met ze wel intrekken De laatste keer dat ze je zat moest in een spreeuw trekken En elk weekend wil ik tijd met mijn kind hebben ja, Wat de advocaat, man. Ik heb er al twee En ik weet wat jij te besteden hebt En dat valt best mee hey. Ik hou van haar, ik haat haar En ze haat ook veel van mij Hoeveel dan?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 Het is altijd leuk hè, Vrienden van Ansel en uh, ja, daar doen ze altijd uh, samen uh, Zeg maar uh, bepaalde platen van uh, de bands, zoals uh, deze van Agda in de Munich, De uh, Kapitein en dan uh, samen met uh, Ronnie Flex, dan krijg je een CD van mij en wij draaien hem hier bij Stantwoord op Zaterdag, slot uh, is helft als het uh, goed is uh, Piet. Ja. ja, en hebben we nog steeds uh, de, de, de voorsprong? Nou, het is, uh, hij fluit nu net af. Want de, de, de spelers verlaten allemaal het veld. En we staan 1-0 voor, ja. En uh, het was een paar keer daarna het was een paar acties van, uh, van, van Amuiden wel en we uh, stonden onder druk, maar onze keeper die deed het echt uh, geweldig, een paar geweldige saves. Dus uh, Zo, we staan 1-0 voor maar... en het is niet onverdiend ook, vind ik. Maar ja, we, we, we lopen lekker te voetballen en uh, het is ook lekker weer. en uh, laten we hopen dat we dit uh, kunnen vasthouden. Ja, en zo meteen gaan we nog uh, de goede kant op. Uh, ook, uh, toch, Piet? We gaan richting kantine en ik zie de mannen zullen zo naar buiten komen met de bieremmetjes. Bier en dan gaan ze straks uh, schreeuwen straks. Ja, leuk, zo leuk. Ja, mm -hmm. en, uh, Helemaal ja. goed, een mooie sfeer uh, weer uh, op het ja, laten we terugkoesteren. koesteren. Ja? Zeker weten. En tot straks. Oké, okay, Ro. Okay. Tot zo. Hoi. Hoi. I'm just 70 er zijn ook heel veel leuke singles gemaakt. Waaronder de reis van uh, Sheila B. en Spacer. Tegenover mij Dolly Tempirik. Dolly, ik durf het eigenlijk uh, niet uh, te vragen aan je. Wat maar uh, wat is jouw uh, bio-leeftijd? Nou, uh, <laughs> op televisie was te zien dat dat 70 was. Maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen... dat uh, dat in beeld is gekomen na al een uh, rondje uh, trainen. Want toen ik net binnenkwam, was mijn bio-leeftijd 87. 87? 87. Oh, wauw. Ja, zeker. Ja, ze kunnen ook alles meten tegenwoordig, hè? Dat is... Uh... Dat is heel erg. Ja, heel <laughs> erg, ja. Nou, niks voor mij. Maar jij hebt meegedaan aan het programma Sterk. Ja. Van uh, de omroep uh, Human. Ja. En uh, ja, we hebben net uh, de tweede aflevering uh, kunnen zien de afgelopen uh, Klopt. woensdag. Ja. En uh, ja, kan je alvast uh, wat verklappen over het slot, of... Uh... Nou, slot weet ik zelf eerlijk gezegd oh. niet. <laughs> Dat heb ik niet ben, ben je nog bezig? <laughs> oh, zo. Nou, um, ja, dan, dan ga ik dingen verraden. Het, het liep voor mij niet helemaal lekker af, mm. moet ik je zeggen. En uh, ja, heel veel meer wil ik daar dan nog niet over vertellen. Moet je ook niet anders, doen. Um, uh, Marloes ging als een speer, mijn dochter. En uh, nog steeds... En ja, voor mij lag het allemaal wat moeilijker en uh, ben ik in een, in een uh, andere uh, ja, flow terecht gekomen. Maar het, het heeft wel veel losgemaakt. En het heeft ook wel veel aangezet. Dus, uh, Zeker. Maar, nou, het, het leuke is um, dat als er genoeg, uh, als uh, kijkers zijn, als de kijkcijfers hoog genoeg zijn, dan komt er een tweede serie. En weer met uh, jullie. Dus met uh, de, de mensen dezelfde die nou mensen, al, uh, spelen. Ja, ja, met dezelfde mensen. Misschien dat sommige mensen afhaken waar dan anderen voor in de plaats komen. Dat kan. Maar uh, uh, ik, ik geloof wel dat het de bedoeling is dat wij er dan weer bij zijn. En um, er, er waren zelfs mensen die toen... Uh, we hebben een preview gehad he, in Hilversum... destijds voordat de hele serie begon. Daar hebben we dus aflevering 2 gezien bijvoorbeeld... In aflevering zes. en aflevering 6. En de mensen die daar zaten... dus die, die hebben meegedaan met die serie... die zeiden tegen de productiemensen die er zaten... Van, je, je moet van die twee een eigen serie gaan maken. ja. Oh ja. Nou ja, jullie komen wel heel gezellig over uh, op de uh, televisie. Nou, we vonden het ook oprecht heel leuk om te doen. En we hadden ook een, een ontzettend aardige cameraman. En een hele leuke vent uh, die, uh, die met die kat in de rondte liep de geluidsman. Dus dat, dat, dat scheelde al een heel eind. Daar konden we heel goed mee door één deur. En uh, ja, weet je wat het is? Je, je zit even in het begin, is het wat onwennig. Maar op een gegeven moment heb je eigenlijk niet eens meer zozeer in de gaten... dat je, dat je de hele tijd gefilmd wordt. Nee, ja, want staan ze echt heel dicht uh, op je... of doen dus ze toch een beetje een ja, afstand? Ja, nou, nee, zeker de scènes in de keuken. Daar staan we heel dicht tegen. Maar ik heb maar een heel klein keukentje. Dus ja, daar kan je geen afstand bewaren. Dus dat was echt proppen in dat keukentje. Oh ja, ja, ja. ja. <lacht> nou, ja leuk, leuk Ja, ja nou, de, Hoeveel afleveringen krijgen we nog na deze twee? Zes. Zes nog? Oh, nog zes. daarvoor ja, Er zitten één of twee afleveringen, geloof ik, tussen... waar we niet in voorkomen. Maar ik weet bij god niet welke dat zijn. Geen idee. Nou, maak nog even reclame voor uh, Sterk. Nou, Sterk. Ja, zo heette uh, de, de serie, de serie waaraan we mee hebben gedaan. En uh, het zijn acht afleveringen die te zien zijn op NPO 3. Wekelijks op woensdagavond. En... Ja, ik, ik kan niet echt een tijd benoemen. Het zit ergens tussen negen en half tien dat het begint. De ene keer begint het om tien over negen. De andere keer om half tien. Dat is niet altijd hetzelfde. Maar alles is ook terug te zien op NPO Start. Oké. Okay. Daar kun je het uh, streamen. Nou, leuk. Ja. ja, nou wij blijven het uh, volgen. In, uh, in ieder geval ook. Leuk. En ja. Uh, ja, mocht er uh, nieuws over zijn, nou, je zit geregeld uh, bij dit programma. Bij je ja. eigen programma om de week natuurlijk, op uh, vrijdagmorgen. Ja, we gisteren weer gehad. Ja, was weer gezellig. Het was een heel gezellig programma, ja. Zeker. Maar, uh, Sandra Lissenberg, de gast, die kwam ja. over de koffieclub. Ja, die kan goed en, uh, vertellen. Ja, want uh, Beb had allemaal per vragen bedacht, maar dat was helemaal niet nodig, want... Uh, ja, je, je zet Sandra aan en ze gaat als een wekker... en alles, alle details komen eruit. Dus, Zeker ja. weten. En de column natuurlijk weer... Uh, en die is ook te zien op uh, Facebook en dergelijke, geloof ik. Ja, ja, ja, de column van Hanny Dat hebben dat, we, we vreselijk gelachen. Het is weer zo herkenbaar, zo leuk. Dan denk ik Hoe komt ze er allemaal op en hoe ze dat er ook doet. Het is ook een echte comedienne, hè? dat is ook van beroep. En dat zie je dan ook. Maar uh, dankzij uh, Lea, mijn dochter, Lea Bos... Die heeft van een afstand alles opgenomen. En geknipt en dergelijke. Okay. Dus je kunt nu gewoon helemaal ook in de studio kijken. Kun je meekijken. Als je gaat op Facebook naar Even Geen Rust aan de Kust. Dan kun je het filmpje terugzien. Nou, dankjewel voor deze tip. Het is dadelijk het weerbericht. Vrij bent, hoor je met het Don't Be Afraid of the Dark. En ik zou ook niet, uh, geen zorgen maken over uh, die uh, bio-leeftijd hoor, Dolly. Uh, nou, ik kan er toch niks aan doen. Ik ben helemaal nee. krakken. Ja, ja, ik -ja. ben al uh, hoe lang nu? 16 jaar ziek. Ja. En uh, uh, ja, dat was. Niet niks natuurlijk. Dus, nee, dus zeker. Ik, ik zal nooit meer uh, kwiek worden. Dat, uh... nou, wij hebben er helemaal geen moeite mee. En ik ben ook uh, half... Uh, <laughs> nou ja, maar daarom doen handicap. we radio werk. Ja, dat is iets wat, wat onze lichamen nog aankunnen. Nog net hè dan. Nog net. Ja, nog net. Want ik ben gevolgd of geen weer. Zomer of hartje winter. Ah. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Nou, genoeg moppard. We gaan kijken naar het uh, weer. Althans, Dolly heeft het weer voor ons. Jazeker, weer. Ja, uh, vandaag is het eerst bewolkt met nog wat regen en geleidelijk wordt het droog en breekt de zon af en toe door. Is dat gebeurd vanochtend? Ik heb helemaal geen regen gezien, jij? Uh, nee, helemaal het niet. Ik was toch vroeg, hoor. Ja. Oh, nou, dan heeft het bij hem geregend, heeft hij pech gehad. Maar goed, er staat vandaag maar weinig wind en het is 10 graden. Het lijkt wel lente, hè? Morgen is het droog en dan zijn er flinke perioden met zon. En opnieuw staat er weinig wind, maar we gaan wel een paar graadjes naar beneden. Het wordt er 6 graden. En ook na het weekend is het droog met flink wat zon. En eerst is het 5 graden, en in de nacht rond 0. Maar vanaf woensdag wordt het geleidelijk kouder. En dan neemt ook de nachtelijke vorst toe. Ja. Kijk, daar komt hij weer. Ik ga... zie min 2, min 3, min 3, ja, min 4. Ja, ja, we gaan, we gaan goed uh, naar beneden inderdaad. Zeker, dus uh, toch uh, misschien nog schaatsen, Dolly. Ja, wie weet. Wie, wie, weet. Weet. wie wel, weet. Ik zal ze toch, het toch, even toch leuk nog maar niet opbergen. Nee, niet doen. Nee, zo is het. Maar ja, dit, uh, we, uh, dit, dit weerbericht werd verzorgd door Weerman Rico. Uiteraard, gewoon even op uh, Facebook zoeken en dan... Uh, ja, daar heeft hij dagelijks een uh, weerupdate uh, voor je. Ja. Dankjewel weer voor uh, deze update, ook via de radio. Straks gaan we weer uh, naar het uh, voetbalveld, want die hebben ook prachtig weer om te voetballen vandaag. Nou, wat eh, treffen ze? Wat, wat treffen ze, hè? Gewoon B na de wind stoppen zie je en dan. Is uh, het eigenlijk op vers gras of niet? Uh, uh, Kunstgras. Kunstgras, oh jammer, ik vind het altijd zo lekker ruiken. Ja, dat als je is. Dan, als, het als het net die... gemaaid is. Dan, ja, uh, ja, ja, ja. En dan. Ja, maar volgens mij is het wel vers gras. Want dat heb ik laatst nog eens geroken, toen ik daar met de hond was. Volgens mij dat hebben ze het alweer een al, poos dat ik het niet eens weet, maar volgens mij hebben ze het Zullen al bij. Zullen we eens vragen straks? Ja, waar ze op spelen. Ja. ja. Ga, gaan we doen. Hoi, ja. straks. Ja. Ja. I I knew what it was. I saw the pills on the table. For your love. nothing without you holding me up now i'm strong enough for all the words all the words all the words all the words i am a giant stand up on my shoulders On my shoulders, tell me what you see. the weight oh. in the dirt.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 hoor je zeker komen bij Sandport op Zaterdag. Hier op ZFM, eigenlijk lokale radio. Dat was uh, Ellen Walker en uh, Heartsbreak Melody. En uh, ja, waar kennen we dat van? Kwam het jou ook bekend voor, uh, dat, uh, die ja? melodie? Ja. Dat ja? is van uh, La Bouche uit uh, de jaren 90 en Be My Lover. Ja. Ja, ja. De, de, de, Jeetje. Ja, die hebben ze dus... gewoon gejat eigenlijk, zeg maar. Ja, dat, dit, dit bestond toch al? Ja, ja. zeker. Maar het ja. klinkt wel lekker, dus een uh, nieuwe versie. En uh, wie weet wordt het een grote hit. Al die koffers. Ja, al die koffers. Ik krijg gewoon zien om op vakantie Daar ja, ja, met al die inderdaad, koffers. Inderdaad, moet je niet bij KLM <laughs> zijn, want dan uh, worden ze nageleverd, hè, de koffers. Je ja? had er toch zoveel uh, problemen uh, oh, met, de, met het weer en zo. Oh, dat, oh, oh de, ja, op Schiphol. Op Schiphol, ja, dat, ja, ja, dat ja, de koffers achterblijven. Dat is toch al voorbij? Jawel, maar ja, dat is opgepast wel, uh, altijd voor uh, de koffers. Ja, je moet er gewoon geen koffer meenemen als je op vakantie gaat. Dan blijft het lekker goedkoop. Precies, we hebben ik zat, koffers uh, genoeg. Ik zat net te kijken, want ik dacht, zal ik nog uh, in mei uh, naar, me, naar mijn stiefmoeder gaan in Spanje? Oh, lekker. En toen zag ik een terugreis voor 17 euro. Oh. Van Malaga naar uh, Amsterdam. Dat nou. 17 euro. Ja. Maar ja, dan moet je geen koffer meenemen. Want dan ga je meteen weer... Uh, dan moet je alleen met een handtassie gaan. Maar ja, goed, het is daar zo goedkoop. Nou, dan koop je een korte broek en een t-shirt. Nou ja, zo is het. Ja. En de vier onderbroeken, die gooi je gewoon weg aan het eind van de reis. Ja, toch? Nee, je, ja. hebt, je hebt nog gelijk ook. <laughs> Dan passen ze zo. Ja, maar dat doe ik ergens. niet hoor. Dat doe ik niet mee. Ik word bij <laughs> mij toch altijd weer een dure reis. Stiekem die pot pindakaas niet in de tas. Nee, die neem ik niet mee. Oh, want er is okay. genoeg lekkers in Spanje te eten. Ik ja, ga hè? geen pindakaas ja, eten. Ja, Ik ben wel jaloers op de, de Spanjaarden. Ja, echt jongen. Dat als je ochtends gaat ontbijten, hè, neem je zo'n lekker vers stokbrood. En dat doen ze dan uh, olie en verse tomaten wrijven ze erover uit. En dan met rauwe ham. Hè, de gamon serrano, de echte reserva. En weet je wat je dan betaalt voor zo'n groot stuk stok branden? 2,50 euro. 50. Dat, hoppa. Ja, en een kopje koffie erbij, 1,50 euro. 50. Ja. Nou, dan ga ik niet met een pot pindakaas lopen slepen. <lacht> nee, dat lijkt me ook niet. Die is duurder dan het hele ontbijt. <lacht> dan lief van de pindakaas we gaan, gaan we naar een uh, uh, ander onderwerp. Jazeker, want gisteren, toen onthulde Jeroen Oldhof... dat is een gedeputeerde van de provincie Noord-Holland... En uh, meer bekend voor ons Lars Carré, de vies ook. Oh, maar dat wist ik niet, want Lars Carré is bij ons wethouder... maar hij is ook voorzitter van Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Ja, was voor mij ook nieuw. Ja, dat nooit geweten. Maar wat een druk leven zal die man hebben. Langs de zeeweg uh, hebben ze dan een, een bord uh, gepresenteerd of onthuld... Uh, waarop staat Nationaal Park Zuid-Kennemerland... Nou, en het bord wijst weggebruikers op het rijden door een beschermd en bijzonder natuurgebied. En het bord is geplaatst omdat de wens daarvoor ontstond aan het begin van de studie naar een veiligere zeeweg. En in gesprekken met bewoners, natuurorganisaties en andere betrokkenen werd toen duidelijk dat de zeeweg meer is dan een route alleen naar Zandvoort of Bloemendaal en Zee. Uh, ja, en in de studie naar de zeeweg kijkt de provincie immers niet alleen naar de verkeersveiligheid en bereikbaarheid... maar ook het behoud van natuur en de uitstraling van Nationale Park Zuid-Kennemerland spelen daarbij een belangrijke rol. Nou, de studie loopt nog, onder andere vanwege de proef met uh, de uh, PNR. Uh, he, dat, dat die pendel dus uh, uh, gaat komen en de tijdelijke inrichting van de zeeweg... En het nieuwe bord is een eerste zichtbare stap binnen die bredere aanpak. En het bord staat ook, want het staat niet aan één kant... het staat ook aan de andere kant... aan het begin van de weg in de richting van Haarlem. Dus aan beide zijden waar het start. Ja, Het heeft wel, staat bij de Brouwers Brouwerskolkweg. Het heeft zeker een meerwaarde. Gewoon dat, je, dat de mensen het weten. Inderdaad, een mooi natuurpark waar je doorheen rijdt. Ja, en ik denk toch... Uh, met dat grote bord wat je ziet... He, dus niet alleen van herten kunnen hier oversteken... dat waarschuwingsbord, maar echt zo'n groot bord... dat je meer beseft dat je rustiger rijdt. Weet je, dat, dat je echt in de gaten krijgt van... Hey, er leven hier heel veel wilde dieren... en die kunnen allemaal ineens voor mijn auto springen. He, want ik heb ook wel eens meegemaakt... dat er een klein wies eentje, een baby wies oh, de... oh ja, echt waar? Oh, ja, die was ook over het hekje gesprongen. Nog geen olifant tegengekomen, bijvoorbeeld? Ik? Een olifant, daar? Roze. roze. Een roze ja, maar olifant. toen was ik, was ik waarschijnlijk in een andere sfeer. Oké. Okay. <laughs> nou, dankjewel, Dolly. Mooie worden ja, aan de, de zeeweg hier tussen Zandvoort en Bloemendaal en Haarlem natuurlijk. Een mooie weg door het natuurgebied Nationaal Park Zuid-Kennemeland. Nou, wij hebben ook een, een mooi gebied en uiteraard ook Piet. En oh, uh, die, is, uh, die, is, die, is, die is bij het voetbal en zo dadelijk gaan we hem uh, weer bellen. Ja. Want de uh, tweede helft is uh, begonnen en volgens mij... Nou, zou het wel eens interessant kunnen worden, een telefoontje met Piet. Hoi, de eis van Toto in uh, Afrika. I hear the drums gaan in tonight. ze she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12.30 flight.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 De zingel van Total met Afrika. We gaan naar Duitsersveld. Want Piet, volgens mij heb jij weer berichten vanuit het veld. Is er het een en ander gebeurd? Dat klopt, ja. We zijn de tweede helft begonnen met één wijziging. Die, die, die jongen van Utah, de jongen Cyonic 17, is uh, gevangen door uh, een hele oude bekende Berk Belakamp. Die is 47. Dus die, hebt de plaats, die zijn van plaats gewisseld. En vijf minuten na Rus was er een mooie actie over de linkervleugel en die kwam bij Jesse, Jesse de Haan terecht. Die dan passeerde twee mannen en schoot in de verste hoek. 2-0 voor Zandvoort na, vijf, na vijftig minuten ongeveer. Inmiddels zitten we in de, in de, in de achttiende minuten van de tweede helft. En uh, ja, we zijn sterkere, maar ook uh, twee mooie acties van Amuiden en twee keer weer onze keeper die is vandaag echt super opdreef. En die, die, die, die, die, die, die, die kon die ballen houden. En uit uh, een, een van de vers goed kwam nog een, een corner En die konden het ook onschadelijk maken. Dus na 18 minuten in de tweede helft ongeveer, bij de 19 zijn we op 2-0 voor. En uh, we, zijn, we lopen maar mensen warm. En, uh, en Muiden die, die probeert het nog wel. Dus we zijn nog niet uh, helemaal klaar. Maar moet die, die derde moet erin en dan is het wat, uh, wat zeker. Ik kan zeggen, dat komt die aan. Maar het, het aanval wordt uh, afgeslagen van Zandvoort. Dus 2-0, wel 18 minuten, 20 minuten. En het ziet er allemaal uh, tot nu toe positief uit. En Zeker. Ik verwacht ook niet dat uh, IJmuiden ineens een heel ander spelletje gaat spelen... en ons gaat overvleugelen, maar dat weet je natuurlijk nooit. Nee, en het is toch altijd een uh, speciaal uh, spel als we weer tegen IJmuiden spelen, natuurlijk. Ja, het, is, het is een hele belangrijke wedstrijd ook. en uh, Ja, ik had meer van IJmuiden verwacht, maar, uh, maar wij doen het goed gewoon, dus ik Oké, okay, ja, ze hebben het bij Tatenstiel achtergelaten, helemaal goed. Ja, ik hou je op de hoogte, en als we iets staan, meld ik me goed. Oké, okay, dankjewel. Hoi. Three, two, three, you with a vibe I ain't never seen. Yes, you did. Zaterdag.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 Understand that I need to be held, but you keep letting me go. Now you're down on your knees, you're begging for another chance, yeah. But now it's too late, 'cause you give.